Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag op een treinstation in het zuidwesten van Pakistan... zijn zeker twintig mensen omgekomen en veertig mensen gewond geraakt. De bom ging af op het station van Keta, een stad in de provincie Balochistan. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de separatisten... van het Balochistan bevrijdingsleger De militanten pleiten voor een afsplitsing van de arme Pakistanse regio. Het team van Donald Trump bereidt zich voor op een Amerikaanse terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs. Dat schrijft de New York Times. De Verenigde Staten traden toe in 2015 toen Obama nog president was. De VS trok zich terug toen Trump president werd, maar nadat Biden hem opgevolgd had, schoof het land weer aan. Trump zou ook het aantal natuurgebieden in het land drastisch willen verkleinen om meer olie- en gasboringen mogelijk te maken. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding wil grondig onderzoek naar de rol van de veiligheidsdiensten in Amsterdam. In Nieuwsuur zei coördinator Edo Verdoner dat het geweld van gisternacht een enorme knauw aan het gevoel van veiligheid heeft gegeven. Bij ongeregeldheden rond de wedstrijd Maccabi Tel Aviv tegen Ajax werden donderdagavond en gisternacht Israëlische supporters belaagd door pro-Palestijnse reilschoppers. 63 mensen zijn inmiddels aangehouden. De Verenigde Staten hebben Qatar gevraagd om Hamas het land uit te zetten. Dat zegt een anonieme Amerikaanse regeringsfunctionaris tegen persbureau Reuters. Het zou te maken hebben met het herhaaldelijk afwijzen van een staakt het vuren door Hamas. Daarom zouden de leiders van Hamas niet langer welkom moeten zijn bij Amerikaanse bondgenoten. Qatar speelt samen met de VS en Egypte een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël.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 Autobedrijf Zandvoort, ook het op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. -M -M. Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Ja. Uh, Good morning. Yes. En uh, uh, wat zijn dit voor uh, types? Uh, ik heb geen idee. Als ze niet op een scooter rijden, vind ik ze prima. Die blijft, die, laat die ze zijn. Ik ben zo blij dat mijn zoon niet meer op de scooter rijdt. Zodat hij niet meer uh, naar de voetbalwedstrijden gaat. Ja, zoiets. Oh. Dat is echt wat een gedoe allemaal gisteren op de televisie. Maar... En van, oh man. Het is weer een hele donkere nacht geweest. Ik heb vanochtend. Ik werd vroeg wakker. Wie doe ik nou? Maakt daar ook niet uit. Nee, de driehoek heeft het ook niet helemaal goed uh, gecommuniceerd. En er was ook zoveel te doen in de stad. ...waren mensen uit Israël, waren Palestijnen... ...de Kristallnacht werd natuurlijk herdacht eh, ...in gisteren, niet gisteren, maar die dag ervoor natuurlijk... Dachten, ...ja, er zijn wel heel veel dingen bij elkaar... ...misschien is dat niet helemaal om dat te, handig om dat te doen. En ik geloof dat Israël ook al een code 2 had af, uh, afgegeven van... ...ja, als Joodse mensen moet je misschien niet helemaal laten zien... ...dat je van Joodse afkomst bent... ...want er is wel heel veel Joden het momenteel. En ja, ja goed. En ja, dan heb je natuurlijk ook al die snotjochies op scooters... ...die ook nog uh, een uh, statement willen maken... Ja, en als je dan nog een keer ook nog als Joodse uh, uh, voetbalsupporters een vlag naar beneden haalt, is dat nou ook niet helemaal slim. Maar ja, goed, Dus is niet te vergelijken wat ze ook allemaal op hun dak hebben gekregen. Het is echt uh, bizar. Elk televisie en rijdenprogramma had wel een theorietje erover. En uh, nou ja, goed, er wordt nu scherp naar gekeken. En, uh, ja. ja, en nu ga je naar het buitenland. En dan zeggen mensen wat? Kom je uit Nederland? Dan ja. Kom je er hier niet in? Nee. Want dan ga je lopen rellen. Ja, antisemitisme hebben jullie bij Nederland. En het maf is dat je dan hoort dat in Duitsland het het veiligste is voor de Joodse mensen. Ja, grappig hè? Ja, dat is toch je denkt wat? Ja, die hebben er heel wat van geleerd ja. destijds. Dat maar doen we niet, toch een keer. Ik was ook ooit naar Duitsland. Gingen we met een hele groep. We naar zo'n huis ergens in uh, zuid-Duitsland. Ja. En die eigenaar die was eigenlijk best wel bezorgd. Want ach, die Hollander komen. En die denkt dan van ach, wat oranje en alles. Ja, die ja, denken ze nog wel meer. Ja? Maar uh, achteraf vond hij ons helemaal geweldig. En dan kreeg hij een snap van hem en zo. Hij was oh, helemaal blij met ons. Kijk, dat dus moet... dat viel wel weer mee. Ja, dat moet er even rechtgezet worden natuurlijk. Nou ja, goed. Ja, ja schoof moet het weer oplossen. Ja. Ja, schoof hè. Ja, wat zal je nog best... mensen weten precies wat ik bedoel, als ik zeg, aan de slag. Ja, is weer een taak die uh, moet worden. En dan Geert Wilson ook nog weer. Ja, die gaat de Israëlische... Uh, um, nee, niet president, maar Israëlische minister ging hij opvangen, natuurlijk. Schoof was dan wel ergens anders. Oh, maar in één keer paniek in Nederland. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, het, en dan de eerste keer dat ik hoorde van. Het leek wel de kristalnacht. Daar had ik zoiets. Nou, Jezus, doe even normaal. Weet je, wat was, Dat is echt een drama. Dat is echt een drama. En toch dat je die filmpjes ziet, dat je denkt. oh ja, nou, ja, ik snap wel wat hij bedoelt, een beetje. Dat die Joodse mensen gewoon achter een volle worden aangezeten. en dan met die scootertjes en dan tegen de grond worden getrapt. Dat je denkt, dit is wel echt buiten proporties. Ik zou best dat je als Palestijn wat frustraties heb, maar uh, om het zo plat te sluiten dan elk Joodse persoon aan te spreken, ja, het, het zijn ook straatsgoedjes ook nog gewoon een beetje en die Joodse mensen die lijken toch wat meer de elite te zijn en daar wordt ook nog tegenaan getrapt natuurlijk. Ja. Ja, ja. Het zijn op alle vlakken zijn, zijn ze verschillend van elkaar denk ik. Dus nou ja, een sterkte daar dan Amsterdam, zeker als we Joods afkomst zijn. En dit bent. heeft ook weer uh, de hele Trump-verkiezing overschaduwd. Ik denk dat Donald die oh, heel erg van baalt ja. Die was ik even <laughs> vergeten. Ik denk dat hij helemaal baalt dat alle aandacht weg is bij hem. Ja. Ik denk heeft hij daar al een statement over gemaakt. Ja, nee, ja. Hij, hij, ik las vandaag in de krant dat hij allerlei theorieën heeft. Ik zal ze zo nog wel even voorlezen. Oh, leuk. O hoe je met, uh, uh, met, uh, met Poetin en uh, Zelensky moet omgaan. Hij is wel erg op de hand van Poetin, hoor. Hij wil wel heel ja. erg dat het land wel weer een beetje wordt verdeeld. En dat Zelensky aan Zelensky niet meegaat in die deal... Dat Lensky ook niet bij de NAVO komt. Ook niet bij Europa kan aansluiten. Dat hij ah. van nee, je moet ook wat. Dat noem niet dat water bij de wijn doen. Anders gaan we er niet uitkomen. Dus Doe nou, maar. Ja, en Poetin die heeft uh, Trump nog heel erg gefeliciteerd. Geweldig. Ik heb heel veel respect voor zo'n man oh. die het zo aangepakt heeft. Hij herkende het ook heel veel van zichzelf erin. Dus dat is wel weer mooi, die manier oh. van Trump. Ja, nou, ja Het dat is een zwarte week. Het is was een bizarre week, zeker met Trump en uh, wat er uh, in gisteren is gebeurd. Dat Goed, straks meer natuurlijk, en de geschiedenis zitten ook weer. Oh, oh. Het boekje zit weer helemaal vol deze week. Eerst maar even een beentje uit Nederland. Is dit leuk, hè? Die Indian. mooi, dit is Zwevel, de Indian. En dat is niet Indian-asking, die verwarede ik altijd met elkaar. Dat is ook een Nederlandse band, maar het maakt net iets andere muziek. Dit is, acht voor, voor het hele brede, grote publiek, gewoon, uh, spreekt dat heel erg aan. Dat heette uh, Be Yours. Het is uh, tien minuten over acht hier en langzaam wakker wordt een Nederlands. Uh... Ja, zelfs met een beetje regen. Dat... Ja, ja, klopt. Ik denk, uh, wat is dit? Nou, maar... dat kom je helemaal niet <laughs> tegen, dat is helemaal niet de afspraak. Nou, dat was wel even goed, denk ik hoor. Ja, ze hebben goed voor de Voor, de, voor stof en voor al die hondenpoep die even weggespoeld wordt, toch? Ja, dat ja. vind ik bos, altijd dan wel weer goed. In bos in de straat waren ze. Uh, hebben ze echt een maand lang eens de straat opengelegen. En uh, dan zijn ze nu met die slijptollen al die steen aan het slijpen. Dus ah. je denkt, heeft dat gesneeuwd? Oh nee, ja, het ligt echt overal. Ja, dat, slijpsel, dat, dat gaat met de wind mee. En het komt echt over op auto's en op. Op fietsen, nou, goed, pas geleden heb ik ze nog wel even een taartje gebracht, want ik heb toch wel respect voor die gasten. Een hey, van die mannen ook, die, uh, die heeft gevraagd door mijn vriendin van, uh, hoe, hoe lang uh, duurt het nog? Nou, nog twee dagen, nee, men, hoe lang moet jij nog werken? Want volgens mij ben je ook al aan het einde. Hij zegt, nee hoor, ik, was, ik had vier jaar geleden al kunnen stoppen met werken, ik ben 64, maar je loopt helemaal krom. Ja, ja, ja dat komt, oh, niet, dat, dat, dat komt dan nooit meer goed, maar ik heb er geen last van, ik ga gewoon door, ik vind het zelfs te leuk. Ik denk, wauw, jeetje. Ja. We hebben het over met pensioen gaan. En dat zijn zware beroepen. Dan moet je door je pijn heen, heen gaan. Nee, dat heeft hij niet. Maar hij vond het werk gewoon te leuk. En had ook ja. zijn zoontjes aan het werk. Dus de... Nou ja, zoontjes waren ook al flinke kerels, toch? Nee. Ik bedoel, die moeten ook niet met stenen gaan gooien. Het zijn geen zwervers, hè? Sorry. Ja, dat is weer zo'n bericht van de afgelopen week. Heb je dat ook gezien? Ik steek zo door, hè? Die, die zwerver die op de grond lag. kwam een andere man oh, aan ja, het lopen. Ja, die, die tegel erop gooide die gooi je gewoon een tegel op ja. zo. Ze hebben hem helemaal in het snotje al qua uh, hoe die eruit ziet. Ja. En hij schijnt al gevlucht te zijn. Oh, hij schijnt ook zelf te zwerven. Ja. Was het een gevecht op een plekje? Was dat wel een heel lekker hij lag plekje? Ja, misschien op zijn plekje. Ja, ja oh, dat zou ook nog kunnen. Kruipen tegen een ander Lekker warm. Dat heb je toch in de wereld af en toe? Ja, en dan loopt hij met een steen op zijn hoofd en dan bah, gooit hij er zo bovenop. Nou goed, er zijn nog steeds op zoek. Jij zegt dat ze, hem wel, dat ze hem wel in de gaten hebben waar hier Ja, ik rommel. zag gisteren wel uh, dat ze uh, uh, foto's hadden van hoe hij eruit zag. Ja. En die werden al verspreid. En uh, ik, denk, ik denk dat het niet lang zal duren. Nee. Ja, ik hoor nu de berichten dat steeds meer zwerven worden overvallen. Maar ik denk ja, oké. Wat hebben ze te bieden? Ja, wat hebben ze te bieden? Ja. Ik bedoel, is het misschien niet die andere zwerven die denkt van oh, dat stukje cola, dat wil ik ook. Je hebt mijn kartonnetje gepikt. Ja. En dan denk je, dat zijn hele zware problemen. Wat het probleem is dat er steeds meer mensen zwerven. Overleven. Ja, nee, dat is wel. Het zwerf is wel een groot probleem. Want heel veel mensen komen uit het buitenland hier naartoe met het idee, ik krijg een woning en ik krijg werk. Ja, sommige mensen horen op het vliegveld al bij aankomst... van, oh, het gaat toch niet door? Dus geen werk en er is dus ook geen woning. Nee, en dan gaan ze zwerven. En daar ja. is binnenkort wel wat geld voor vrijgemaakt. Dat gaan ze wel aanpakken. Goed. Ja, dan zijn ze zijn auto ook kwijt. Kunnen ze niet meer in een auto. Want dat, dat is ook altijd weer een veilige ja, plek, hè? Ja, vind, dat vind is als ook je wel een waar. Ja, ja. Dus, ja. Heeft ze allemaal een auto? Goed, ja. nou, iets anders. <laughs> ja. Ja, ja dus, het uh, is... Ik, ja, ik heb dus heel veel er is op herwegen. Opdracht, Duitse scholieren. Want er is een schoolopdracht. waar moeten Duitse gymnasiumleerlingen. een plan ontwikkelen. Ja? om de groeiende populariteit van de AFD onder jongeren tegen te gaan. Oh? Dit dus heeft echt gefronste wenkbrauwen bij die AFD uh, uh, gebracht. Want ja. ze zeggen: dit is politieke indoctrinatie. Dus het is hetzelfde als dat je hier op de middelbare school zegt. van uh, ja, wat gaan we doen om Wilders van de macht af te krijgen? Weet je, ja, ja, ja, heel ja. veel oudere ja, ja. kinderen op Wilders stemmen. Dus uh, nou ja, ze kregen de opdracht dus om. Uh, uh, analyseer de mogelijke oorzaken van het AFD-stemgedrag en doe suggesties om deze om te buigen. Er zijn zelfs vragen gesteld in het parlement. Waar die minister laat weten dat het een oefening in discussie en reflectie is. En geen politieke beïnvloeding. Ja. Okay. ja. Uh, gewoon goed laten uh, uh, ja, leren waar ze het over hebben. Dat ze weten wat het inhoudt. Uh, ik vind het wel grappig dat dit gewoon aan het nieuws raakt. Dat dan mensen horen dat hun. Uh, kind blijkbaar hebben ze al een goede communicatie met een kind dat hij dat vertelt. Van, nou, we moesten het daar en daar over hebben. En misschien vonden ze het wel leuk. En nu hadden ze al van, wat? Ik heb ook gestemd op hem. Ja. Weet je wel? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ik vond het wel een bijzonder bericht. Ik probeer op de, aan tafel ook altijd een beetje, vlak voor de verkiezingen ook nog een beetje, wat, wat zou jij stemmen? En uh, Oh, dat weet ik allemaal niet, hoor. En wat was het commentaar op de rellen nu in Amsterdam van uh, jouw familie? Want dat heb je dan ook besproken gisteravond. Ja, ja, mijn zoon zegt... Tijdens de boerenkool. Ja, het, het zijn natuurlijk allemaal wel een beetje... Het, ja, het zijn het supporters, geen supporters. Het zijn relschoppers, onruststokers. Je hebt natuurlijk ook al die protesten bij de universiteiten. Waar ook allemaal relschoppers... Ja. ja, is dat echt jodenhaat? Of is het een makkelijke manier van.? Oh, Dit is een doelgroep die we kunnen pakken. En dan hebben we ook nog een theorietje eraf vasthangen, Lekker slaan gewoon. Maar weet je wat er ook zo grappig is? Van, van, ja, je hebt inderdaad je politieke overtuiging. Maar het moet niet je werk uh, in de weg zitten. Want in Ohio is er een sheriff. en die zegt: Ik kom alleen maar helpen. als jij, als jij niet hebt gestemd op de Democrats. En ik wil dat je bewijs laat zien. Dat je dus op de Republikein hebt gestemd. Oh, nou, Die is toch ook al terecht geweest hoor. Dat is... Maar uh, ja, het is belachelijk hoor. Je moet dus provide proof. Of hoe je votet. Maar hoe kan je dat nou bewijzen? Ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja of is... je moet uh, foto's van je huis laten zien waar er allemaal vlaggen hangen of zo. Ja, nou ja. Goed. ja. Het is allemaal statement dat mensen toch wel heel erg zijn geschrokken. Dat Trump met meerderheid heeft gewonnen, gasten. Ja, dat de, hebben deze, we zelf gedaan. Deze is niet geschrokken, want die is juist heel blij. Ja, oké. Okay. Hij wil alleen maar stemmen. Hij rukt alleen maar uit als je op, op Trump gestemd wordt. Ja, ja, ja. Nou, ja goed, er zijn genoeg mensen die op Trump hebben gestemd. Dus daar hoeft daar niet voor te uh, Ja, ik denk dat het overgrote deel... Uh, ja, goed, ik, dacht, ik ben wel nieuwsgierig. Of, want ze zijn soms nog een paar dagen toch bezig, een paar weken nog bezig... om alle stemmen bij elkaar te vergaren. Ja, dat was echt overtuigende meerderheid. Dan en dan, uiteindelijk komt hij... Komt Komen ze toch nog eens winnen uit de bus? Kan dat nog? Nee, hè? Ik nou, nee. ben bang van niet. Ik vind het jammer, maar ja. Ja. het is niet anders. Het is niet anders. Nou nee, goed. Ze heeft heel veel steekjes laten vallen. En Biden heeft te laat gewoon gezegd: ik ga niet meer, hè? Dat is het gewoon wel. Maar goed. Jay Boggy hier op de radio. Zombieland. Uw S.H. He's waking up, still half asleep. Outside the street, like flicker. He likes to smoke before he leaves another day without a dream. He works his fingers to the phone. The media, and it's so dark when he gets home. He only Van toeback leeft. U hebt wel heel moeilijke uren achter de rug. Zegt u dat wel? Het was verschrikkelijk. We hebben conversations door de bathroom door. Was het cheap drugs en gobs? Het heet Beat Sweater. Valt een beetje tegen. Hè? Weer. Nee, zondag is het geld nu terug. is natuurlijk helemaal niet waar. Het is al hartstikke lekker weer om deze kant op te komen. De plaat heette Dead Beat Blues. Daarvoor Zombie Land. Het ging over de USA. natuurlijk Jay Buck. Had er een plaat over gemaakt. En dat hoor je bij toebak leeft in de zat. Ja, Darling. Levensverwachting vandaag in de Telegraaf leest De AOW leeftijd ook omhoog. En het maffe is dat ja, de, de 55-plussers. Uh, ja, de levensverwachting is omlaag gegaan. Want uh, ja, het schijnt dus dat sinds uh, 2020 overlijden er per jaar 170.000 mensen. Dat zijn er 20.000 meer dan de jaren voor de uh, COVID. Dus dat klopt gewoon niet. Komt dat door die vaccinatie? Wat raar dan? Dat denk ik wel. Want nou, goed. Uh, hij gaat omhoog. De... De pensioenleeftijd gaat omhoog drie maanden weer. Nou, hij is niet, uh, gaat niet omlaag. Ze willen dat hij omlaag gaat. Ja, vind en, ik ook. Ja, hij moet eigenlijk omlaag, omdat ze vinden dat mensen niet zo oud worden. Ja. En hoogleraar zegt we zelf, dat zal allemaal wel. Maar waar gaan we dat van betalen? Dat. En uh, zeg, maar als ze het wel omlaag zouden worden, zouden ze het vijf miljard moeten uh, gaan ophoesten, de overheid. En je hebt gewoon tekort mensen op de arbeidsmarkt. Dus dat, ja, dat is de ding. Dat het loopt is. allemaal aan alle kanten loopt het de spaak. En uiteindelijk gaan de leeftijd straks wel weer omhoog. En uh, de streef is nu in 2027 dat het naar 67 gaat en drie maanden. Ja, dat, heb, dat is het nu al. Oké, okay, maar uh, nee, het blijft ja, geloof uh, op dit ik, staan. Het ik mag in 2027. Uh, 28, mag ik per 1 oktober pas met pensioen. Ik ben van jullie, dus het is al plus drie maanden. Ja, het is al plus drie. Oké. Okay. Nou ja, goed, daar blijft het voorlopig op samen ze vinden. Eigenlijk dat het omlaag moet, omdat ja, uh, mensen ja. minder, uh, minder oud worden. Ja. Nou ja, het gaat op maanden natuurlijk, het gaat niet over jaren. Maar er zijn er toch zoveel mensen toch wel die ik uh, dan toch wel ken. Wat gebeurt er nou weer? Ja? Uh, maar die, uh, uh, die dan toch onder de 1760 overlijden. Dat zijn er echt veel. Oké, okay, ja, ik ken ze niet. Maar goed, ik ja. vind het ook een levenscategorie lager. Ja, maar ik werk ook bij een vrij grote organisatie. Ja, dat is en wel... vroeger was het zo dat het... Uh, nou, één keer per jaar of zo dat er iemand overleefde die je kent. Ja? En nu is het gewoon bij die gemeente. Nou ja, er zijn 16, 1700 mensen. Nou, als het 1% is, ja. dan heb je er al 17, hè? Ja. Het, nou, ik denk wel dat er zomaar stuk of 5, 6, 7 zijn of zo per Grappig, jaar. Uh, Oké, okay. nou, nee, uh, ja, uh, die ben... zijn ruim onder de 67. Uh, ja, precies. Nou, ik, heb, uh, ik werk alleen met mensen die echt jonger zijn. Ik ben echt de, de oudste op de werkvloer momenteel. Dus, uh, ja. En de kennissen zijn ook al een beetje uh, ja, allemaal wel jonger. Eén iemand is wel 72. Ja, nee, dat gaat goed met. Dat is een vrijwilliger. Nee. De cliënt. Nee, dat is gewoon iemand die ik ken. Oh, die die, die, niet die is onlangs overleden? Nee, die is gewoon, leeft nog, daar is niks meer oh, oké. Okay. En ik heb thuis ook <laughs> nog twee ouders, die leven ook nog. En cynisch, zo gauw mensen van wat hogere leeftijd van me heen gaan. Nou, bij, bij mij is het natuurlijk van: ik kom uit een groot gezin, en er zijn er toch twee, drie uh, vroeg gegaan. Ja? En dan is er eentje 60, eentje 63, eentje 72. Ja. En dan denk ik van: uh, en mijn ouders zijn ook weg, weet je wel. En ja. Ja, dan bof je maar, hè? Het maf is wel dat altijd. Het moet, met pensioen moet er altijd wel een illustratie bij van een man die op, in het park op een bankje zit en er zo een beetje achteruit. Shit. Dat was een beetje Dat Toch ja, voor de, de apothek hier in Zandvoort. Ja, oh Ja, dat je denkt van oké, okay, dat, dat wordt het dan? Dat is dan de pensioen. Gewoon nee, lekker. Nee, ochtends op zo'n bank zitten en denken: wat ga ik doen eigenlijk? Ja, maar ze, hebben, ze merken het wel weer, uh, volgens mij ook wel echt, zeker bij de het vrijwilligerswerk, dat neemt gewoon af. Ja. Vroeger konden de mensen met 57, 58 weg. Die kon je nog volop inzetten als vrijwilliger. Ja, en dat ja. kan dus nou niet meer. Want nu zijn ze 67. Dan zijn je merkt gewoon dat je minder zin hebt. Omdat je denkt, van, nou ik ga gedoseerd, ga ik wat doen. Ja, okay. En niet, uh, niet te veel. Want uh, zelf ben je, je, je herstelt gewoon minder goed. Ja, geloof, gewoon ding ik ik wat moet zeggen is. dat ik best wel veel vrijwilligers heb, hoor. Ik over het algemeen wel vrouwen. Ja. Ja. Ja. ja, die mannen zitten op dat bankje. Die zitten, oh, het zijn, met zijn weer die mannen alle. die op het bankje zitten. Oh, lekker dan weer. Ja, ja, die gaan weg uit huis. Want die vrouw zegt, joh, ga wat doen. Ja, ja. Denken ze? Nou oké, okay, ik ga no, op het bankje. Of gewoon op het bankje zitten. Nou, hier heb ik mijn leven lang naar uitgekeken. Ik ga lekker niks doen. Ik heb nou, er helemaal geen beeld bij van als ik straks met pensioen ga. duurt gelukkig nog iets van 7 jaar. Dus dat kan wel onweer, ik goed straks de Antwoordse berichten staan, weer hier voor een uur klaar. Kijk wat er allemaal gespeeld heeft. En wat er nog allemaal gaat komen. Zijn er nog een beetje festivals? Nee, dat valt mee. Maar wel een andere activiteit. Goed, eerst Razor Light, Taylor Swift. <mys>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 het means that zijn, als je het ik real het Ik maar ik never never, never, never het Ik the, end of the night. Ja, toen was er een de tekst op. Ik vind het toch steeds een heel apart plaatje. Razorlight hebben een uh, newsreactie. Planet Nowhere. Taylor Swift is US soft pornografie. Zoiets is de titel van deze plaat. En, ze, uh, maar ze, nou. ze heette Razor Square. Nee, Razorlight. Razor, oh. Razorlight. Razorlight. Een scheerlichtje. Zo'n uh... ja, Razorlight. Ja. ja, Goed, in de morning is een van de grote platen ook die we vaak hier vaak gedraaid bij Toobak Left. is tijd voor de Zand van de Swift. was vroeger dan normaal. Dat kan ook wel eens gebeuren. Hartstichting. Met 11 stranden tocht willen ze doorgroeien naar, nee, naar 10.000 deelnemers. Zaterdag hebben ze 275.000 euro opgehaald. Vorige week zaterdag. Toen hebben de 4500 mensen meegedaan. En ze hopen in 2025 10.000 mensen aan de start te mogen verwelkomen. En je kan intekenen dan op drie afstanden. 12,5 kilometer dan begin je in Noordwijk. 25 kilometer dan begin je in Katwijk. En 50 kilometer dan begin je in Scheveningen. En dan ga je dus elf stranden aandoen... als je die, in, die van 50 kilometer neemt in Schevening. En dan kom je uiteindelijk uit in Zandvoort, in het centrum. En je kan hem rennen doen, wandelend... En er zijn allerlei persoonlijke verhalen onderweg te delen en zoiets. En ja, goed, andere, andere, Twan en Bente liepen mee. Kinderen, die hadden ook een hartafwijking. En die kunnen met dit geld dus geholpen worden. En de ouders hebben daar grote zorg over gehad. En uiteindelijk uh, ja, lopen die graag mee. En die hebben zoiets: ja, deze stichting heeft veel gedaan voor mensen met hartafwijkingen. Dus, uh, nou goed, uiteindelijk blijkt in Nederland 1,7 miljoen mensen hart- en vaatziekten te hebben. En dat dreigt te stijgen met nog eens een keer een miljoen. Hartziek idee. Dus nou dat ze dit allemaal doen. Ik denk ook dat er wel moet gekeken worden naar mensen die misschien wat te veel in hun mond stoppen. Uh, maar goed, daar hebben we al genoeg over gezegd natuurlijk. En uiteindelijk was uh, de tocht al vijf keer eerder gedaan. En nu gaan ze op naar een, uh, een tocht met 10.000 mensen. En nog veel meer geld. 275.000 euro. Ik vind het helemaal niet verkeerd wat opgehaald ja. is. Vertel. Nou, ik, ik uh, zie net van, nou ja, vanaf 23 uh, uh, oktober zou je kunnen stemmen voor ondernemers van het jaar. Want is tot met gisteren. Tot met de achtste. Ja. En ik heb net nog even gestemd. En het lukte nog. Okay. Dus ik ben helemaal blij. Want ja. ik vond het zo jammer als mijn, uh, als mijn stem verloren zou gaan. Dus ja. als je nog even wil stemmen, ga gauw naar die website. Maar het komt tot de achtste, zeg je. Ja, het is me gelukt. Ik nee, ben... de achttiende staan hier. Tot de achttiende. Nou, hier, op de, uh, hier in de krant staat... Ja. Uh, uh, daar is vanaf 23 oktober. Ja. En hier stond... Uh, tot met de achtste. Dus Oké, okay. nou, ja, nou, misschien is uh, iets verkeerd geschreven, zou ik nog kunnen. Maar goed, vertel. Ja, ik, uh, ik heb nu net gestemd. Yeah. Dat, dus dat is gelukt. En de 14 november is dus uh, een feestelijke avond en dan worden de prijzen uitgereikt. Dus uh, ik, ik ben heel benieuwd wie het gaat worden uiteindelijk. Hier was het vorig jaar ook alweer, want ik snap al iets van mij dat ik dat... Ja, dat is... Uh... Oh god, hier was het ook alweer. Ik ben geweest yeah. en uh, ik heb er ook een foto bij geplaatst uh, wie het vorig jaar was. Maar, uh, Dan krijgt ze het Haringmeisje. Ja. Het is de wisseltrofee. Uh, en vorig jaar was het, dit is even te kijken. Ik oh. Zie hier, uh, volgens mij is het Costas, kan dat? Vorig jaar. Ik heb het ook niet opgeschreven. Ja, nou, ik, nee, ik zie zijn gezicht. Volgens mij is dat Filoxenia geweest. Als ik hem zo zie. Oké. Okay. Ja, ja, wie, wie wordt de opvolger van Filoxenia, de winnaar van vorig jaar? Ja, ze hebben dus, eerst uh, al een longlist gehad. En uiteindelijk hebben ze nu een shortlist. En die kan je op internet vinden. En ze konden, ja, tot vrijdag 8 november kon je erop uh, op stemmen. En uh, uiteindelijk um, begint het om half acht. Dat is inloop. En uh, om 8 uur begint het dan... Uh, uh, ga je begin... horen wie het wordt enzo. Inspiratiesessie. Hoe doe je ondernemen? Hoe werk je samen? Ja. Dus dat is wel mooi. Daarna kan je nog netwerken natuurlijk. Maar uiteindelijk komt de vakjury. Die gaat dan eigenlijk uh, het bekendmaken wie gewonnen heeft. Wie ondernemer is van dus het gaan jaar. nog gauw stemmen. Want als ze nu horen via de radio ja. dat is eigenlijk wat dat gisteren was. Gaan ze het nou straks dicht doen. Dus ga, ga stemmen. Zeker, en je krijgt twee consumpties. Dus, uh, dus nou, leuk om daar even bij aan te sluiten. Ja, zeker, zeker. Goed, twee sprekers bij de gemeenteraad. Uh, gemeente bij de uh, uh, vergadering. Maar dit doen een andere keer. <laughs> Grote Sint festivals komt er weer aan. Sinterklaas komt natuurlijk op uh, zondag 17 november naar, uh, naar Nederland, naar Zandvoort om het precies te zijn. Komt aan op het strand. Uh, en dan komt hij bij het badhuisplein. Dan uh, komt hij dan uh, met de auto. Hij komt eerst bij boot. Dan met de auto wordt hij naar het badhuisplein gebracht. En daar kunnen u vele kinderen uh, contact met hem maken. Op schoot zitten foto's met hem maken. Er zijn ja. allerlei spelletjes te doen. Vanaf uh, één uur geloof ik. Tot half drie. Nee, tot drie zelf... uur volgens mij. Ja, nee. Tot met een uur of drie kan je allerlei spelletjes doen. En dat ja. is echt van stokpaardje, pakjes stapelen piet maken. Ja. Wat ook leuk is, uh, dat wil ik ook even noemen... je kan ook draaien aan het Rad van Fortuin. Uh, yeah. Dat is bij de, bij de groene kikker, de stinkende vijver. Of wat was het? De stinkende, lachende vijver. De lachende kikker. En uh, van dat geld kopen ze nog meer cadeautjes voor kinderen... die met Sinterklaas zo nooit wat krijgen. Ja, ja, Ga even ja. kijken of je daar uh, inderdaad even een zwiepert aan de dingen. De prijs verzekerd. Misschien is het een pepernoot. Maar je weet het nooit... Nee. Dus yep. dat is wel heel leuk. Je hebt wel even een stempelkaart nodig. En die kan je kopen. Die is van 13 tot 14 november bij de Blue Zone. Oude Halt en op verschillende plekken te vinden. En je kan later ook die uh, stempelkaart kopen. Maar dan is die twee keer zo duur. Dan is die 4 euro. Ja. In het begin is die 2 euro. Dus ga er even naartoe. En doe even mee. En zeker als je jongen kinderen hebt. Ah, dat is gaar. Gewoon Sinterklaas. Even tot nu toe Het schiet al op hè. Want bij 17 komt hij dus binnen. Ja, het is zeker. gewoon volgende week zondag al. Ja. Dus dan mogen we echt... Uh, Terecht mogen we een eten eten. maar. Ja. Lichtjesavond uh, was een warm herdenkingsmoment bij de Noorderduin. begraafplaats op de Tollenstraat. En het is diep geworteld in een Zandvoortse gemeenschap, lees ik hier. En, uh, het was een serene, idyllische omgeving. Ja, mooi. En, uh, honderden kaarsen en sfeervolle lantaarns waren ontstoken. En binnen, uh, bij binnenkomst kreeg je ook een, een kaars en die kon je dan op het graf zetten. En ze hadden zeg maar, een grote boom. En om die boom heen doen ze dan de herdenking. En daar worden alle namen genoemd die de afgelopen jaar zijn, uh, zijn overleden. Heengegaan. Die zijn heengegaan, die van ons weg zijn gevallen. Toch? Ernst Brokmeijer uh, las voor. Uiteindelijk was er daarna nog muziek. Het, het dorp van uh, Wim Zonneveld werd gebracht door Arthur Malland op de piano. En uh, Sanna Postma. En ja, daarna was het gewoon een samenkomen. Het was een heel zweefvolle gebeurtenis. En ook mooi gelukkig was het droog was en zo. En ja, ja. Gewoon stemmig weer. Het is, het is <laughs> ja. eigenlijk zeg maar een, de moderne variant op de katholieke herdenkingsdag aller zielen. Aller zielen, ja. ja ze is, hebben het ja. Ook, was ook een thaisé dienst die avond. En die was dan in de kerk in Zandvoort. En die zijn, dat was in de Agatha kerk. En die zijn dus toen ook het... Een begraafplaats, daar is ook een begraafplaats. En daar zijn ze heen geweest met lichtjes. Oh ja. Maar dat was dan, uh, ja, een hele kleine getale. De, met een man of tien of zo. Okay. Maar wel mooi toch om de doden te gedenken. Ja, dat lijkt me wel. En ik ben wel blij dat in Nederland... Uh, je hebt bepaalde landen, uh, een beetje Zuid-Amerika en zo. En daar worden de doden ieder jaar opgegraven. En ja, dat, dat ze, gaat heel ver. En die, en die zetten ze aan tafel en ze wassen ze. En ze geven ze zogenaamd aan eten en zo. En, ja. De en dan daarna worden ze dan weer uh, schoon en wel in een bedje gelegd. Ja, <laughs> ik vind het is, wel heel macaber. Je omarmde de dood echt wel, hè? Dan. Ja, ja. Ja. En dan kan je denken als de oud iemand dat je denkt van nou, ik ga er toch wel slecht uitzien. Nou, ja, van even. oma, wat ben je afgevallen dit jaar? <laughs> ja, het moet toch wel apart. Het ja, moet het is een heel apart. Ja, ik wil niet te veel bij je fantaseren wat er allemaal bij komt. Maar goed, als zover de bericht verder gedeeld hebben wij nog wel meer. Eerst maar zeggen we lekker de muziek hier op de radio. Oh, oh, oh. Maximo Park heeft een favoriete song. En daar hebben ze een plaat over gemaakt. En die hoor je hier. Doe pak leef. De radio. My best years are behind me. But I'll be damned if I'm good. Your intervention was timely. I was acceptable. And push. I'm I a... Nou, zou in de jaren 80 kunnen komen. Oeh, lekker bietje in deze plaats. Van Maximo Park. De favorite song. En daar kan je dan ook weer een plaat over maken. En dan hoor je dan hier bij Tobakleef. Het is weer 10 minuten voor. 10 minuten over half 9, sorry. Ik zou bijna denken dat het nog hier van tevoren is opgenomen. Leef, vanuit de studio hier in Zandvoort. En vandaag in het Telegraaf een stukje te lezen over MTV en TMF. TMF was er eigenlijk een soort... Een Nederlandse, MT, een Nederlandse MTV, hè. En daar was vandaag een heel stuk over te lezen in de krant. En dat ging over onder andere natuurlijk Sylvana Simons, die er natuurlijk VJ was. En ook nog uh, die andere mevrouw, uh, uh, hoe heet ze nog een keer? Fabian. Uh, Fabian de Vries. En Bridget want die was er ook VJ. Die was gisteren ja. op de televisie natuurlijk. Ja, wat vind je... Uh, ik heb er gisteren aan zien de praten en zo, yeah. dat, ze, uh, dat ze 50 werd en zo. Yeah. Maar dat, ik vind dat ze ongelooflijk op Joanne Lumley lijken. Ja, nou, kijk, dat moet alleen maar een compliment. Fabulous. Zijn. Ja. Dat ik denk van wauw, zij kan wel uh, een soort stand-in worden of dat ze samen een keer op de foto gaan of zo. Weet je? Dat zou ja. heel ja. grappig zijn. Mag oh, zijn allemaal. Uh, ja, Vroeger had je Team F en uh, MTV, er waren echt music channels waar je gewoon videoclips op ging kijken. Dat zette je gewoon aan in de jaren negentig, weet je. Tot en met. Uh, in 2011 was het voor de millennials een ritueel om, nadat ze op school hadden gezeten, thuis MTV aanzetten en TMF om te kijken wat voor nieuwe clips er allemaal waren. En dan keken we uit naar bijvoorbeeld uh, clipjes van Michael Jackson. En oh, ja. uh, Rutte Wild zegt zelf nog wel over, jezus wat was ik slecht. Als ik het terugkijk denk ik, jezus dat was niet mijn beste periode dat op de televisie was. Maar was ook in de tijd dat Kurt Cobain natuurlijk kwam met zo'n legendarische optreden. MTV Unplugged. Dat is echt vals en ellendig van ik zelf. Maar goed. Leuk. Erik de Zwart is bezig met een nieuw idee. Hij is zelf 67. Hij is nog in die tijd echt fanatiek bezig geweest. Ook met de, in de muziekwereld nog steeds wel. Maar toen was het echt nog wel iets vernieuwends. Hij is nu bezig om een soort TMF. Ja, hij wil het niet zo noemen. Eind van dit jaar echt bekend te maken wat hij gaat doen. Hij wil er niet te veel over zeggen. Maar hij wil eigenlijk gewoon Nederlandse artiesten toch wat meer... Naar de voorgrond halen, eh, afgewisseld met eh, goede herinneringen van vroeger. Nou goed, dat spreekt een bepaalde millennials natuurlijk zeker aan. En daar meer over natuurlijk, eh, uiteindelijk, eh, ja, waar kunnen artiesten nu nou met een videoclip naartoe? Ja, op YouTube. Maar dan kan je je, je, je luisteraars niet verrassen, want de, de, de luisteraar, de kijker, die kiest zelf. De zijn... fan, maar de fan heeft al lang gekeken. Ja, nee, maar goed, normaal weet je, keek je naar TMF en denk je van, oh, wie is dit? Oh, maar dit is grappig. Oh, dan moet ik even een paar keer meer luisteren. Deze groep die ken ik helemaal niet. Maar nu weten ze gewoon zelf niet eens wat ze luisteren. Op Spotify zetten ze een, een lijst aan. Nou, alle hits op een rij. Dus laten ze zich niet meer verrassen. En als je echt een beetje verdieping zoekt, dan ga je uitzoeken. Maar dat doen ze al niet meer. En draait gewoon een plaatje op de achtergrond. Dus ja, ze willen wel meer de videoclip op de voorgrond uh, trekken. Nou ja, ja dat, dus stond, is leuk, dat is wel leuk Dat is zelf wel mooi, want er wordt genoeg tijd in gestoken. Ik kan me bepaalde videoclips nog wel herinneren. Je maakt een hoop indruk. Die ging je dan nog een keer kijken. Ja, dat vond ik het mooiste ook. Zeker, dat was de eerste echte grote videoclip ook. He, daar heb je het al over gehad, over Michael Jackson. Ja. Het leuke vond ik dus ook dat vorige week dan... dat, uh, dat zo'n hele grote straat met intocht, uh, dat ze allemaal die dans deden. Ja. Dat vond ik echt wel heel erg leuk. ja. Ik blijf ja. ver weg bij Michael Jackson... omdat ik toch denk, van wat daar allemaal kleeft, ik weet het niet. Meer. Ja, hij was wel die erg vernieuwend, hoor. Hij was wel erg vernieuwd. Ja, zeker. Ja, hij ging, hij erg... zocht de grens op. Dat had hij zeker gedaan. Ja, ja, ja zeker, ja. zeker. Ja. Nou, wat ook erg vernieuwend is, vind ik zelf... dat, uh, dat er zo'n schilderwerk is geweest van een AI-robot. Dat hij dan gewoon uh, iets van 1,1 miljoen euro heeft opgebracht... AI kunstwerk. heeft dat gemaakt? Ja, het kunstwerk is ongeveer 2 bij 2,5 meter. Yeah. En hij is geschilderd door AI Aida. Een menselijke robot met de geestes, met, die het geesteskind is van een galleryhouder Aidan Meller en AI-wetenschappers uit Oxford. Oké. Okay. En uh, die hadden dus besloten om um, te kijken hoe en wat. En die hebben het, uh, die robot dus geïnstrueerd. En het is wel een heel apart uh, schilderij geworden. Je hebt hem toch wel op een journaal gezien, neem ik aan? Nee, ik heb hem niet gezien. Niet? Nee, oh, okay. ik heb hem gemist. Nee. Maar ja, weet je, het is zo bizar wat mensen anderen laten schilderen. Want er schijnt ook in Duitsland een of andere te zijn die laat hun kind schilderen. Ja, ja heb ik gezien. En, en dat wordt zomaar echt voor uh, anderhalve ton verkocht of zo. Dat kind ja. kan hier niet eens praten. Nou ja, Verf dat is maar materie. Dat doet ik ja. denken. Yeah. Karel Alp. Nee, dat was Karel Alp. Ja, het was Karel Alp, was dat. Ja, ik vind Je moet een groot is. doek doen. En een groot, en met allerlei dingen. Vla, flats. Oh, ja. Dan kwam er iets moois uit. Ja, ik vraag me net in de toekomst af. Als je dan, zeg maar, uh, als daar nog veel meer in de huishouden terecht is gekomen. Als je denkt van, nou, ja, ik zou iets anders willen in huis. En ja, jouw... Ja, AI hey, weet het ook precies waar je mee bezig houdt, wat die je weet leuk jouw smaak, vindt. Ja. Dus, die, dus dan zei AI: ik wil een nieuwe, nieuwe inrichting, nieuwe muren, uh, doe iets. En die gaat dan gewoon wat voorstellen doen en die kan het ook uitvoeren. Oh, dus ja. dan ga je een weekendje weg en dan uh, kom je terug en dan denk je: Nou, is je hele huis opgeknapt. Is, ja. Al je rotzooi is Je Heb je wonen, uh, heb je helemaal niet meer oh. nodig. Het zou, het zou wel erg. Jammer, Kees is wel altijd gezellig, vind ik. Hey, maar stel je nou voor dat je gewoon... Uh, dat dan uh, zo'n paar robots die gaan één in je huis... en je met zelf een weekend weg. Ja. En dat je echt denkt van, waar is alles gebleven? Maar ze kennen jou, dus ze weten waar ze het op moeten ruimen misschien. Maar, maar toch, uh, ze weten je smaak. Dus ze weten wat ze moeten houden en wat ze weg moeten doen. Ja, en, uh, je hebt een opslag en, uh, en automatisch... Ze maar zelf het, kan, kan je het niet. Hoe kan dan een AI dat wel doen als ze jou helemaal hebben... Studeert. Dat, is, dat is toch gewoon stof tot nadenken. Ja, nou ja, ik, ik, dat gaat zich steeds verder ontwikkelen. En zij ja. weten uiteindelijk ook wat goed voor je is. Ja. En ze nemen beslissingen voor je. En dan kan jij gewoon lekker bezighouden met dingen die echt belangrijk echt, zijn. Echt goed doen. Echt genieten van het leven. Want dat moeten ja. mensen natuurlijk altijd... Radio maken, maken doen. bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de hele dag slapen ouwe hoeren. We hebben ook een voor. Ja, ja hoor. wij zijn leuker. Dat hopen we altijd maar weer. Miet-spit. Piet niet Biet maar Piet -Smit. Ja, dat is een apart beetje. Mag Wie, en zo heet de Sreel. Vind je muziek van Wilfred uh, Gené? Die vind je echt het allerergste. Dat is afgelopen week duidelijk geworden. Niet weglopen. Nee, blijven zitten. Oh, ik zie je morgen alweer. Ja, dat was ook wel weer die gedoetje. Ja, Derkse vond het ook dat het lijstje waar hij over wil praten... niet werd afge... afgewerkt, maar gewoon werd weggegooid. Ja. En toen liep hij gewoon weg. En iedereen zei, nou, dat is afgelopen. Ja, natuurlijk. Volgende dag zat hij er gewoon weer. Ja hoor, dat is altijd wel leuk. Ja, het, het, ja, mopperend. Ik heb gisteren ook weer zitten kijken. En het ging natuurlijk ook wel... Weer over wat er gebeurde in Amsterdam. Uh, met de, ja, uh, uh, de Israëlische uh, supporters van die voetbal. Uh, Meckeby? Mac, Mac, nou, ja, ik, weet... ik dat weet ik niet precies. Nee, ik weet, in ieder geval, uh, en dat was toch wel een verstandig gesprek. Ging het daarover? Dat de Driehoek in Amsterdam had uh, gefaald om dat op te lossen. Omdat er zoveel dingen waren in Amsterdam. Dat moest gewoon fout gaan. En dan heb je ook nog van die etterbakjes op de scooter die de boel nog even terroriseert. dan kan de politie niet overal tegelijk zijn. Maar uiteindelijk zegt dan... Uh, iedereen zit er nog volstandig over te praten. En dan zit natuurlijk ook die uh, man met die bril. Weet je ook alweer? Ah, dan ben ik zijn naam kwijt. Van de uh, van, uh, ja, van de Gijp. Van de Gijp zit er bij. Die zegt, ja... Maar ja, die gasten die kijken natuurlijk ook gewoon naar de familieleden en de gastenstrook. Die voelen zich ook gewoon kut. Dan denk ik, ja, dat is ook weer waar. Zo ja. kan je het ook, uit, ook weer plat slijven. Dus ik vond het wel, het wel weer een grappige uitzending... om er zo weer even uh, op allerlei manieren naar te kijken. Dus uh, Toepak leeft hier bij, uh, op de radio. En uh, wat zit u te lezen? Ja, ik zit te lezen dat uh, er zijn uh, onderzoeken geweest... over hoe mensen reageren met een uh, robot. Want uh, het was een nieuw onderzoek geweest. En uh, het blijkt dat mensen zich wel schuldig kunnen voelen wanneer ze een robot mishandelen. Vooral als de robot emoties toont. Huh? Want er was dus een experiment. Want mensen moesten een bepaalde taak uitvoeren. Maar als ze dan uh, de robot gingen schudden... Dan, uh, uh, en, en die robot die ging dan zielige geluiden maken. Van hou, huh? oh, hou op, schrij uit. Dan gingen ze toch maar die taak doen. Want dan vonden ze het toch wel zielig voor de robot. En uh, bij een robot zonder emoties maakten mensen zich helemaal geen zorgen over het schudden. Maar uh, ja, die zielige, ja, dan gaan ze toch empathie voelen, weet je wel. Het ja, gaat toch wel ver, hoor, dit. Maar ja, empat empathie reacties zijn diep geworteld. Hè? Want je hebt dan ook wel dat je uh, baby's hebt van die uh, babyborn achtige koppen. Yeah, yeah, yeah, yeah. En sommige die gaan dan huilen. En als je ze dan uh, uh, gaat knuffelen, dan houden ze op met huilen, weet je wel. Yeah, yeah, en yeah. Ja, dat zijn ook geen echte mensen, natuurlijk. Hè? Nee, zodra dus, je uh, iets van een emotie kan maken in iets, ja. Ja, dan gaan mensen, voelen ze er iets bij. Logisch. Ja, precies. Ja, hoe gaat dit heen? Ik bedoel, doe doet me denken aan die science fiction film, natuurlijk, waar eigenlijk gewoon allemaal uh, robots rondlopen. En dat je bijna de robots van de mensen niet kan onderscheiden. En dan heb je ergens onder het lid, welke film is dit ook weer? Uh, kan je kijken, daar staat het, het, het nummer dan. Welk nummer? Oh, denk, nummer, oh, oh. het is wel een nepper, het is wel een product. Oh ja, daar onder het oh. oog staat een nummer. In, in, in, onder het lid het serienummer. Ja. een serienummer. Een serienummer. Je er bijna ingetuind. Dus Miranda nummer 573. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Wat kan die allemaal? Nou, goed, de afgelopen week, ik, uh, ik loop als het één keer per week loop ik, uh, of één keer in het jaar loop ik voor de Alzheimer-collector. Ja. En uh, altijd leuk hoe mensen reageren. En ik loop op een vaste buurt. En ik weet altijd de hoek van... De... Ja, die hoek, die gaat nooit geven. Maar ik ga wel aanbellen. Nee, nee, nee, sorry. Daar doe ik niet aan. Ik zeg, nee, het gaat vanzelf over. Altijd zeker. Ja, dan loop ik door. Als je dood gaat het En door. wat ik echt het genantste vind. En uh, ik gebruik het woord boemer nooit. Maar dan zie ik daar zo wat, wat oudere mensen. Die zijn tien jaar oud dan ik. En die zitten op de bank met hun kleinkinderen. En dan bel ik aan. En dan zie je ze al zo een beetje kijken. En dan komen ze naar de voordeur. En dan zeggen ze... Ja, uh, ja de, mijn, uh, mijn, mijn zoon is aan het werk. En uh, ik pas hier even op de kinderen. Dus uh, kan je morgen nog even terugkomen? Dat is wel mooi. Dan kijk ik ze zo aan en ik zeg van... Nee, is goed joh. Ja, maar... Voor morgen terug. En dat heb ik twee keer gehad. hè? In een, binnen een uur. Ik loop meestal anderhalf uur tot twee uur. En dan denk ik van... Gast, boemer, Echt waar joh? Ga je die smoes gebruiken om mij van me af te komen... door te zeggen... Nee, ik woon hier niet. Uh, boeit, boeit mij dat? boeit mij dat jij daar wel... Ik wil gewoon twee euro van je. Kom op ja, met je geld. Moet kunnen. Nou, Kom maar, doen. je hebt een huis, je hebt een auto, je hebt een wifi, Je hebt alles voor elkaar. Maar nee hoor, afschuiven naar je, nee. naar je dochter nou, of je ik zoon. Ik moet eerlijk zeggen, gisteren stond er dus bij ons uh, in de, uh, de koffiecorner... daar stond dus gewoon een bus. Ja. Uh, Gezield en alles. En, maar ook met uh, een, een QR-code erop. En je kon er gewoon geld in gooien. Ja, ja. Mij lukte die QR-code niet. Dus ik had uh, anderhalf uur in gegooid. Ja, veel, met Mijn ja. Kleine ja. geld. En, uh, maar toen kwam een collega zegt: ja, ik, krijg, ik heb de link naar je toegestuurd hoor. <laughs> Maak ja, hem hier ja, okay, over. Oké, okay, <laughs> ik heb nog een keertje wat betaald. Nog uh, 50 cent. Nee, 5, 5 euro. En dan moet je nog oh, uh, kijk, er, uh, iets extra's bestalen, ook nog hè? altijd voor uh, behandelingskosten. Huh? Als je het overmaakt. Zeg. Oh, okay. oh, dan moet toch een ander bedrijf nog wat 32 cent, cent of zo, 32 cent. Ja, dat ga ik. Ik, ik ben altijd Cash. En ik moet zeggen, ik loop voor mijn gevoel altijd kort. Want ik, ik doe het voor een vrouw die het allemaal samenbrengt. Weet je, al die uh, lopers. Ja. En die loopt dan drie dagen of vier dagen. Die haalt echt, weet ik veel, 800, 900 euro op. Weet je, dat je denkt, bizar. Ik voel me schuldig. Dus ja. ik gooi zelf vooral 10 nou, euro. Een paar honderd euro. euro in. Nee, 10 euro in klein geld. Ik denk ik, nou lijkt het net alsof ik heel veel opgehaald heb. Ja, ja, ja. Maar nou, goed. Ik liep gisteren voor, uh, vroeger voor de kankerbestrijding. Want toen was ik heel klein. Ja? een jong meisje, 11, 12 jaar of zo. Ja? En dan uh, was het zaterdagmiddag. En ik ging gewoon de kroeg in. En iedereen uh, dacht ik, oh, wat zielig dat. Ik ga je toch niet zonder geld weg laten komen? Nou, ik had altijd heel veel. Ja? En die mensen die uh, dat allemaal organiseerden... die. Uh, die waren lid, volgens mij, van dat je die boeken iedere maand moet kopen, weet je wel. Dus yeah. ik, echt, ik kreeg dan gewoon echt een paar van die mooie boeken mee. Oh, dat ja. vond ik helemaal geweldig. Dat ook slim. Ja, ik moet zeggen, ik heb mijn dochter ook een paar keer meegenomen. Dat stimuleert altijd wel. Ja, hè? Ik hoopte dat... ze wil niet meer, zeker. Twee keer, dat het twee keer zo stimuleert, door dat, ze, dat, ze, dat we meer geld ophalen. Maar ook dat ze van dag te dag zegt van... Hé, pa, ik loop wel even een uurtje. Oh. Maar zover zijn we nog niet. Misschien is... moet het toch gebeuren. Nou, als jij de mentor wordt, dan gaat ze lopen. Echt, ik zweer het je. Jazeker, dan nou, haalt ze wel geld op. Nee, Dat is wel waar. Dan denk ik zo, oh, misschien kunnen ze er wat aan doen. Had ik, had ik maar mee gelopen. Ze hebben er handen vol aan geld. Handen vol werk aan een iemand. You're a trailer, trailer, trailer. Wat is dit? Je gelooft niet, maar smaakt toch steeds muziek. Wilde Kim. Kim Wild. Trail of Destruction. Do you feel the pain How that you Je bepaalde luisterers op een hoofd Krabbe, wat een fuck rijdt hij daar nou weer voor muziek Kim Wild heeft een album uit en die hoor hier bij toebak leeft en het album heet, ik vind het even het kijken op Closer. Het moet elkaar Closer brengen. Trail of Destruction en natuurlijk er komen allerlei beelden van mijn alle ellende die de afgelopen jaar allemaal aan ons uh, voorbij is getrokken natuurlijk en daar wilden ze uh, aandacht voor uh, hebben en uh, ja nou goed dat is goed. Ja, oh, Kim Wild. Ik ja. zie haar inderdaad als een schattig meisje dan, uh... Trail of Destruction, dat ziet er wel heel erg in. Nou, uit. meisjes is het niet meer, maar... Nee, het, al lang niet meer. Ja, al lang niet meer. Ik weet toch dat ze een paar nee. jaar geleden hier... in. Ik ben de, ook een beetje in de war met die Kim van het... Uh... De Eurovisie Songfestival. Oh, die! <laughs> ja, ja, dus maar Kim Wild is toch weer een hele andere. He? Ja, Kim Wild is uiteindelijk natuurlijk, uh, bij Garden Invaders... is natuurlijk een tijdje actief geweest. Hij was heel goed met het aanleggen van tuinen. En toen is ze een tijdje uit beeld geweest... Maar uiteindelijk door, door Nena van 1999 ja? ja. Er werd ze gevraagd om weer eens mee te doen in de muziekwereld. En toen dacht ze, nou, de kinderen zijn groot, die redden het wel. Dan ga ik in de muziekwereld. En Nena... Zo. Wilde eigenlijk een comeback maken? Dat is niet helemaal gelukt, maar Kim Waalt is helemaal terug van weg geweest. Leuk, dus dat he? is wel erg ja. grappig om te zien. En ze heeft dan hier al maar is Ze toert ook weer een beetje. En ik wou ik al eerder zei. Uh, op haar verjaardag, volgens mij een aantal jaar geleden. Ik denk drie jaar geleden, speelde ze in de Alkmaar. Ah. Dat was op een zaterdag. Ben je geweest? Nee. Oh. Nee, Zo'n grote fan ben ik ook weer niet. Uh, en ik moet ja, zeggen, het als valt bij je altijd een op beetje Ik heb iets ja, dat is waar. Ja. Maar goed, die kaarten die waren ook niet misselijk qua prijs. Oh, dat is zo Nee, dat, als je boven de 50 bent, dan zijn de prijskaarten ook meteen veel duurder. Nou goed, we gaan op naar het nieuws van uh, 9 uur. Na 9 uur hebben we straks een stukje geschiedenis. Het gaat weer over de Berlijnse Muren. Het gaat weer over JFK. Genoeg reden om te blijven. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.